Je en we gaan er met z'n allen overheen. overheen. En we gaan er met z'n allen overheen. overheen. En we gaan er met z'n allen We gaan er met z'n allen we gaan. De zon schijnt, wat is het heet. Je lichaam glimt, je bent bezweet. Je ruikt naar kokos, je maakt me wild. Ik sla door, ik raak op tilt. Je wilt wat afkoelen in de zee, maar je kan er niet langs. Het zit niet mee. Mooie vrouwen liggen in, in de weg. weg. Maar ik heb een plan, luister wat ik zeg. Kuiken, ik neem me allen. Oh ja. En dan En we gaan er met z'n allen overheen. overheen. En we gaan er met z'n allen overheen. overheen. En we gaan er met z'n allen, allen. We gaan er met z'n allen Daar heb je kreek hoor. Ja. Ei, kreek, hoe is het jongen? Ja, rap Doe jij even je liedje voor de mensen. Laat het horen. Nummer 1. Uh, doe je handen eens omhoog, doe ze daarna daar op je hoofd, doe ze daarna naar daar beneden en zeg maar die. Geweldig kreek! Heb je nog meer nummers? Uh, doe uh, Doe je handen weer omhoog, doe ze even op je hoofd, doe ze maar weer naar beneden. En...